De 19 voorwerpen gaan in de loop van volgend jaar naar een nieuw museum in de buurt van de piramide van Gizeh... waar een permanente tentoonstelling te zien zal zijn over de jonge farao Tutankhamon. Het weer. Vannacht meest droog, morgen veel regen en een krachtige zuidenwind aan zee stormachtig. Het wordt een graad of negen.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 Yet. Who's this? Hey, this is Brad. This is Brad. This is now, uh, who's, your, who's your favorite artist? Who do you want to hear? Well, my favorite artist right now is Fat Boy Slim. That guy kicks ass. How tremendous is Fat Boy Slim? The band of the 90s, if you want to call it a band because it's a one man name. Wow. Fat Boy. And you want to hear that new Fat Boy song? Absolutely. Which one? The, um, it's Funk Soul Brother. Check it out. Sing it. I don't know which one. Right about now. <laughs> The Funk Soul Brother. Check it out. Is it me or is it getting bigger? Is it me or is it me or is it me or is it me or is it me or is it me or is it me is it me is it me or is the getting bigger? Is it me or is it mirrors? Is it is the getting bigger? Is it me is the getting bigger? On baseline, Martina Nani. Jump. On baseline, I'll zip, no. On baseline, I'll zip, no. On baseline, Martina Nani. nani. Uh, okay. She can't, she can't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 Perfect. Heb je niks te zeggen, Marcus? goedenavond overigens. <laughs> ja, goedenavond, he. ja. Ja, nee, het, uh, het is dus zo. Ja, hij moet even stoppen, want uh, anders dan, uh, begint ons volgende nummer een beetje te vroeg. Uh, twee nummers, uh, daar begonnen we mee. Uh, Fatboy Slim en Right Here, Right Now. Van een album eigenlijk wat zijn, uh, wat zijn doorbraak betekent. You've come a long way, baby. En daarachter Art of Noise en Paranomia met het... Uh, Kunstmatige stemgeluid van Mark's Headroom. Wie was Mark's Headroom nou? Dit is gewoon uit het brein ontsproken van de Art of Noise. Maar eerst toch even nog over die uh, Quentin Norman Cook, zoals die voluit heet, Fatboy Slim. Hij heeft uh, toch uh, ook nog in de House Martens uh, gezeten in de jaren tachtig. En daarna, in uh, de jaren negentig, toen begon hij ineens uh, iets. ...in elkaar te timmeren. En waarschijnlijk heeft hij een ene van het schuurtje gehad of, of wat dan ook. En toen had hij gedacht van ik kan wat samples maken... ...en dan kan ik een heel mooi dansritme erbij bedenken. Nou, dat heeft hij ook gedaan. En in 98 99 kwam het dan toch eigenlijk een beetje de echte doorbraak... ...met uh, The Rockefeller Skank. Nou, dat is, dat is echt een uh, waanzinnig nummer. Uh, onder andere uh, Gangsta Tripping kwam eraf. En Right Here, Right Now, dat is een jaar later in 1999 ook een single geweest. Die vooral in Engeland ook een hele grote hit is geweest. Daarachter dus de uh, Art of Noise. Een beetje een, ja, een, beetje een uh, raar gezelschap, zou je bijna kunnen zeggen. Maar uh, in de midden jaren tachtig waren ze een beetje groter gekomen door producer Trevor Horn. Trevor Horn was uh, producer van een heel hoop Engelse bandjes. Zoals bijvoorbeeld ABC. Maar ook Frankie Goes to Hollywood. En hij heeft zelfs ook nog wel eens een blauwe maandag een Simple Minds album geproduceerd. Dus daar kun je nagaan dat deze man dus niet stilgezeten heeft. Uh, The Art of Noise is uh, ook een bedenksel van hem. Uh, bestaande uit uh, een engineer en producer Gary Langan. En uh, J.J. Salik Met een arrangeur Anne Dudley. Nou, die Max Headroom waarover gesproken was. Denk je van, bestaat die nou? Nee. Die bestaat niet. Overigens, ik vergeet nog zelfs nog een belangrijke naam bij The Art of Noise te noemen. En dat is Lol Cream. Niet de eerste de beste, want die zat vroeger bij Ten En uh, later is hij ook nog bekend geweest uh, met een hit van Godly and Cream. Crying, bijvoorbeeld. En uh, uh, an Englishman in New York, bijvoorbeeld. Dat heeft hij allemaal gedaan. Maar over uh, die Max Headroom. Want daar werd het naar verwezen uh, een beetje in deze single. De single van... Uh, Paranormal, um, Paranomia, ja, want uh, daar hebben we het over. In 86 was dat een, uh, een hele grote hit voor, uh, voor, voor deze rare groep, zou je bijna kunnen zeggen. En die Max Hetroom, dat is een beetje een, uh, ja, een, een, een fictief type die een beetje aan het, uh, uit het brein is ontsproten van, uh, van uh, de leden van Art of Noise... Die hebben ze met de computer gecreëerd. En daar hebben ze ook nog eens een stemmetje bij bedacht. En vervolgens was ineens daar de hit klaar. En nou, hij heeft ook uh, behoorlijk gescoord. In Engeland vooral. Daar is de uh, uh, Art of Noise heel bekend uh, geweest. En uh, Max Headroom, ja, die heeft dan uh, als uh, fictief type toch behoorlijk wat invloed gehad. Bij het slagen van deze hit Paranomia 1986. Nou, dan weet je al uh, ongeveer waar het daar uh, op uit is. Beetje een vreemd begin, maar... Dat gaan we wel een beetje goed maken in ieder geval. Want dat is wel, uh, dat is wel een beetje de bedoeling. Wat je hoort nu op de achtergrond... is uh, een beetje weer dat oude vertrouwde... Uh, achtergrondmuziekje. Wat ik uh, zo fijn vind. Tenminste, ik weet niet of Marcus het ook uh, fijn vindt. Wow. Ja. ja. <laughs> dus, uh, dat zijn uh, onze uh, vrienden van uh, Contact... De rest van de platen zijn ook niet zo goed geschikt als achtergrondmuziek. Die niet, nee, nee. Maar uh, we gaan straks toch nog iets uh, draaien. Overigens contact heeft uh, geen nieuwe zanger op de, of, uh, geen zanger op dit moment. Joran Bronwasser is, uh, is eruit. Dus uh, dat dat uh, heb ik van de week even vernomen. Omdat ik uh, voor controle naar de Tantas moest en wie zit er uh, als Tantas in die band? Fred Lond. Ja, nou dan weet je het dus. Uh, leuk is, uh, wat ik wel weet... ...is dat ze in het voorprogramma van Killing Joke... ...hebben gezeten een tijdje terug... ...in de Melkweg. Dus... Uh, ...het is niet zomaar even een beetje... ...die zomaar even aankomt zetten. Straks dus gaan we er iets van draaien... ...sowieso, want het is een beetje corporate metal... ...dus dat uh, komt wel goed... Uh, dit lijkt er in de verste verte niet op, maar het is wel een beetje uh, ja, leuk om even naar te luisteren. Dat hebben we hebben meegedaan in de Rob Akta Award. Morgen gaan we weer van start jongens. Voorronde van 2010-2011. Dit stond dus in de voorronde van 2009-2010. Ik heb het over Fiona Fall en hun nummer. Ja, Slipknot was dat met uh, World of Paint. Uh, nou, als ik zo'n plaatje zie van Sean Crane, de, een van de mensen van deze band... dan kan ik me er ook wel iets bij indenken. Uh, van dit, uh, van dit uh, mooie nummer van Slipknot. Maar Slipknot is bekend eigenlijk min of meer ook van hun uh, ruige teksten die ze gebruiken. Controverses zoeken ze toch wel een beetje op in, uh, in een hoop opzichten. En dit is dan wel weer zoiets... Uh, waar ze mee eigenlijk uh, min of meer ook de aandacht uh, wel weer op zich we weten te vestigen. Dus dat uh, sowieso. Daarvoor, uh, Fiona Fall was dat. Uh, een bentje uit uh, de buurt. We proberen nu ook weer een en beetje... de Rob Akda. Uh, ja, en in de Rob akda waren uh, ze vorig jaar actief. Uh, ik weet niet, ik dacht in de derde voorronde. Daar uh, hebben ze meegespeeld. En toen, ja, toen vielen ze wel op, maar het was ook, uh, daar was ook verder alles mee gezegd. Uh, ze zullen ook uh, proberen om in festivalscircuit het nodige te doen. En dat, uh... Waren zij niet de band die die hele groep tieners meenam? Nee, dat waren zij niet. Welke waren dat dan? Dat is het enige wat ik uh, me nog echt heel goed herinner, dat er één band er was, was die een band, die had buslading... Die, die, had, die had inderdaad... Vol, nou, volgens mij was dat... Uh, ik, ik, ik twijfel, volgens mij was dat ik, Fiona Val. Ik, ik twijfel een beetje, ja. Want ja. Het, het zou zomaar kunnen dat het inderdaad uh, Fiona Val is uh, geweest. Uh, ik weet niet hoe ze dat... Uh, Zo'n buslading me... met kleine meisjes was dat. Ja, ja. Ja. ja, anders. En was het niet. uiteindelijk heeft uh, wat ik wel weet, is dat er op, nou ja goed, in ieder geval uh, waren er ook een aantal uh, meiden dusdanig van onder de indruk van de andere bands die daarop tranen. Dus een deel van die fans schade waren ze op hetzelfde avond ook ineens weer kwijt. Dus ja, dat vond ik, voel ik ook wel geestig uh, in, in een hoop opzichten. Maar die gaan alleen voor de, de bands met mooie mannen. Dat denk ik, dat denk ik. Van de rest maakt niet uit. Nee, dat denk ik ook. Maar uh, ze proberen dus in het festival circuit uh, wat uh, poten aan de grond te krijgen. Ik weet niet of dat uh, even lukt, maar we zullen ze in ieder geval wel uh, daar een klein beetje bij helpen. Met, uh, met een stukje ondersteuning in de zin van uh, uh, het draaien van het werk wat ze hebben gemaakt tot dusver. Ja. Dus dat sowieso. Dan gaan we eens even kijken uh, wat we nu hebben uh, klaarstaan. Oeh, dit is... Uh, het, ik zei, nee, ik zei dat is niet World Painted Blood. Het is Dualty van Slipknot. Want World Painted Blood hoort bij uh, de enige echte... Ja, het is gelijk ook meteen zo uh, pritserig, hè? Meteen. Ik zit ook gewoon niet op te letten. Dualty is uh, van, uh, van Slipknot. Kon het ook helemaal niet herleiden. Uh, Slayer heet, uh, heeft dat nummer gemaakt. World Painted Blood komt uit 2009 en uh, ach. Ach, een beetje gitaren. Moet kunnen, denk ik, toch? Nou, nou. Ja, hier zijn ze. Ik had mijn Slayer's zo'n knallend begin ja, verwacht. Nee, maar dat is er even bij deze dus niet het geval. Maar, nou, God, nou loop ik kon... ook weer te prutsen. Ja, nou, het komt vanzelf wel los, hoor, denk ik. Denk hoor, ik ook. Hoor man. maar, hoor maar.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 Those that died, for wearing the bad, take a chosen white. Those who died are justified. The wearing the bad, in get chosen white, the justified. Those who died, for wearing the wearing in the bad, take a chosen white. Some of those are those that work forces, are the same that bar crosses. Some of those that work forces, are the same that bar crosses.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 En toen was hij weer even te ver doorgeschoten. Dat gaan we dus even oplossen. Wat een prutser ben ik toch ook weer. Hoort eigenlijk niet. We zetten hem gewoon weer even fijn uh, terug. Die komt straks. Uh, Rides Against the Machine was dat. Killing in the Name of. Uh, van het eerste album wat ze hebben gemaakt. En daarvoor Slayer World Painted Blood was dat. Uh, van het 2009 album. Ja. Yeah. Wat moet ik erover zeggen? Het begint aarzelend en dan ineens merk je toch dat er wat onderhuidse zit... en dan zie je gewoon en hoor je ook vooral hoe het nummer werkelijk in elkaar zit. Maar die jongens lopen al zo lang mee, die hoef je dus ook verder niks meer uit te leggen. Rage Against the Machine, nou ja, daar hoef ik ook niet zoveel over te zeggen. Want vorig jaar, oh nee, dit jaar, hebben ze gestaan in het Gelderdome met, inderdaad, Zack de La Rocha. Het was weer bijna dezelfde samenstelling zoals ze ooit begonnen waren in 92... En uh, Rage Against The Machine schopt tegen alles wat maar los en vast zit. En dat nummer, fuck you, I don't do what you tell me. Dat was de, deze week wel heel duidelijk uh, ergens bij mij in een bepaalde plaats. Uh, wat, begint met, uh, of wat eindigt op broek. En begint met velser. En dan heeft het met name met het werk te maken. Ik laat er niet in een, een of andere keurs live uh, sodomieter. Daar heb ik helemaal niet zo van zin in. Dus, uh, dus het het was... werk laat je thuis. Dit werk... is radio. Ja, weet ik. Maar goed. Maar het, het, het was een klein beetje toch afreageren. Dus, uh, vroeger hadden wij hier uh, bij CFM. Hij zit er nog steeds hoor, overigens. Op de zaterdagmorgen. Uh, Wilco Toebak. Wij hadden dat uh, toen ooit nog eens een keer op een vrijdagnacht. Hadden we dan zo'n nachtprogramma. En ja, toen hadden we dit dus ook wel eens gedraaid. En dat noemden wij Worden de Mannenmuziek. Ja. Ja. En dat uh, typeert toch ook een beetje wel de sfeer van, uh, van de afgelopen paar dagen eerlijk gezegd. En Killing in the Name, ja natuurlijk, gaat ook niet anders dan uh, dat het een beetje over misstanden in uh, de Amerikaanse samenleving gaat. Want daar waren die jongens natuurlijk wel heel erg enig in. Linkshard hebben ze in ieder geval. Dat, dat sowieso. Um, vorige week waren ze, wat zeg ik, afgelopen vrijdag waren ze te zien en te horen in Patronaat. In het voorprogramma van... Uh, de bouncers, en ze zullen eerdaags... Zullen, nou, kijk maar gewoon op de myspace account en dan zie je vanzelf wel waar ze allemaal optreden. Ik geloof zelfs ook uh, in storing, heb ik het, uh, had ik het, uh, als ik het wel had. Klopt. Ja, hè? Ja. Dat, uh, dat, uh, zover was uh, het gesprek uh, bij jou wel bijgebleven... Uh, ik onthoud nog wel eens wat. Ja. Niet, alles, <laughs> nee, <en> wel. <laughs> Niet alles, maar af en toe wel Niet alles, maar af en toe wel eens wat. Uh, en uh, nou ja, uh, duidelijk is dat uh, de heren er een beetje zin in hebben wat, uh, wat dat er gaat. Ik heb het over... De naam van de band die is bijna onuitsprekelijk. Want uh, zelfs Pepe Fischer had er moeilijk, moeilijkheden mee. Want hoeveel la zit er nou in? Drie stuks. En dan heb ik het over pa. En dan drie keer la. En dan k. En dit is de executioner of... Triggervinger en On My Knees. Was dat uh, ook heel veelvuldig uh, te zien op YouTube? Een uh, filmpje wat uh, direct te zien is. En wij dachten, nou, laten we ze eens even fijn nog eens een keer in het zonnetje zetten. Triggervinger. Zo van uh, execution en dan triggervinger. Ja, ja, ja. Eigenlijk wel. Dus, het uh, we, we zit wel een hele leuke lading eigenlijk. Ja, daarvoor hadden we natuurlijk uh, de execution van. Uh, Palalalaka. Ja, die jongens uh, met die onuitsprekelijke naam. Maar. Ik vind het nog zelfs een gaaf nummer ook, eerlijk gezegd. <laughs> Ik heb niet eens alles uh, afgeluisterd van, uh, van The Invention of Breakfast. En zoals je vorige week hebt kunnen luisteren van Simon... ...komt er uh, het nieuw werk uh, van uh, deze heren aan. Dus wat Ik dat ben, ben gaat, benieuwd. Ja, we zijn uh, nieuwsgierig. En uh, sowieso, uh, als je al mij uh, al lijnt met de execution... ...dan gaan we die ook zeker wat vaker hier in uh, de lucht. En dan uh, zullen we kijken of dat nog wel aan gaat slaan hier in de, in de regio. Ten slotte zijn we er ook voor. Over regio gesproken, Marcus. Ze hebben al... Uh, uh, ruimschoots aan de verwachtingen uh, voldaan. We gaan weer even... Uh, even wat uh, tempo wat, uh, wat meer... naar beneden gooien, hoewel tempo. Over bloedende oren, zoals... Uh, Pieter van der Kruijf al een keer... heeft uh, gezegd, voor mijn microfoon. Bloedende oren. Nou, die krijg je toch wel een beetje van... van dit nummer. Hard to be van Rafol van, van het Light Up The Night. Light Up The Night. To get out ook uh, dit was van het uh, laatste verschenen album van uh, Revolver. Ja, ze hebben er maar eigenlijk eentje. En Light of the Night, Hard uh, to Be, is ook een, een leuk videoclipje van geschoten. Met een aantal uh, rare kikkers erin. Met slangen en zo. Heel eng allemaal. Maar goed, we gaan nog uh, tot het nieuws van 9 uur. Nog één nummer draaien. Dus van Stairs to Nowhere, een Groepje uit Utrecht. En uh, het heet Cyanide. Nou, oordeel zelf maar. Tot aan 9 uur. Daar is ie.